De Haagse rechtbank heeft nu het faillissement over het festival uitgesproken. Op het NK Schaatsen is de 3000 meter voor vrouwen gewonnen door een outsider. De pas 17-jarige Pien Keulstra. Ze troefde in Heerenveen, Diane Valkenburg en Irene Wustaf die zilver en brons wonnen. Op de 500 en de 1000 meter was Thijsje Oenema de sterkste. Bij de mannen won Stefan Groothuis de 1000 meter. Nationaal kampioen op de 500 meter werd Jan Meekens. Het weer... Vanavond en vannacht opklaringen. Er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar zo'n 6 graden. Morgen in het Binnenland zonnige periode en dan wordt het ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Vanavond in Debat op 2. Europa aan de financiële afgrond.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 Goedenavond en welkom bij aflevering 9816 met handbal en natuurlijk heel veel voetbal. Vier wedstrijden in de eredivisie en de vroege wedstrijd is NAC tegen Vitesse. De nummer 10 uh, tegen de nummer 4 en vooral Vitesse doet het verrassend goed dit seizoen, Philip Koker. Ja, Vitesse doet het tot nu toe verrassend goed in de competitie. Maar tot nu toe in deze wedstrijd doet Nak het verrassend goed. We zitten na 16 minuten spelen met een ja, zeer agressief en een goed spelend nak. Dat nu balbezit heeft weliswaar nog op de eigen helft. Maar dat heeft toch veelvuldig balbezit gehad op de helft van Vitesse. En Vitesse is het zelfvertrouwen tot nu toe een beetje kwijt in deze wedstrijd tegen Nak. En dat is niet zo verwonderlijk, want uh, laat in de warm-up haakt in ineens twee spelers af. Want John van der Brom zou de keeper uitgezonderd met dezelfde opstelling gaan spelen als vorige week. Maar toen ineens haakte Boni af. Boni, ja zeker. Boni, de spits, de centrumspits. En die moest ter elfde uur een kwartier voor de wedstrijd ongeveer worden vervangen door Marcus Pedersen. En ook verdediger Frank van der Struik haakte af. Hij met een liesblessure, Boni met een enkelblessure. En voor Frank van der Struik kwam een kwartier voor het aanvang van de wedstrijd ineens Yasuda. Die kreeg toen ineens te horen, nou uh, trek je shirt maar uit, trek je trainingsjas maar uit, jij moet gaan spelen. En dus... Uh... Zit hier ineens uh, uh, Vitesse met een gehandicapte basis. En dat is toch uh, wel te merken in het spel nu. nak speelt met zelfvertrouwen. Heeft de beste kans er nu toe gehad uit een vrije trap. Vanaf 24 meter schoot Schilder tegen de lat. Dat was een fantastische vrije trap. Helaas, hij raakte voor de vierde keer dit seizoen paal of lat. Daarmee is Schilder nu recordhouder. Maar de tussenstand na 17,5 minuut spelen in Breda is nog altijd 0-0. Een kwart voor acht twee wedstrijden. Roda, Heerenveen en RKC tegen FC Groningen. En een kwart voor negen de late wedstrijd komt uit de Kuip en gaat tussen Feyenoord en NEC uit Nijmegen. En er is ook nog handbal, straks om half acht. Uh, WK-kwalificatie Nederland, het oranje mannenteam tegen Finland. Langs de lijn op zaterdagavond is er tot 11 uur met sport en... veel muziek. Anyway Boys van de Stray Cats. Eerder in seizoen hebben Nac en Vitesse ook al tegen elkaar gespeeld. Toen ging het om de beker en toen werd er 120 minuten lang niet gescoord. Dat is leuk om te weten, Filip Koker. Nou, nou, nou, daar word ik erg opgewonden van dat je dat <laughs> nu eventjes uh, te bedden brengt. Ja, dat was zo inderdaad. 120 minuten lang 0-0. En toen kwam de strafschopperserie en toen miste Gillissen als enige de penalty. En toen ging uh, Vitesse verder. Ja, nu is het wel een interessante wedstrijd. Uh, dat is, is meestal een verbarste opmerking. Interessant om te verrullen dat er niks gebeurt. Maar uh, nu is het toch wel anders. Uh, NAC maakt het spel. Uh, Vitesse probeert krampachtig uh, daar weer ietsje grip op te krijgen. Wat ook wel een beetje lukt in de laatste paar minuten. Maar vooral in het eerste kwartier is uh, Vitesse van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat vooral de spitsen van uh, NAC heel vroeg druk zetten op uh, de verdedigers. Het is goed uh, te zien dat John Kaas kennelijk heeft gezien dat de laatste linie van Vitesse niet de sterkste is. De, en ja, dat dat uh, ten koste gaat van het zelfvertrouwen nu een kans voor... Uh, Goedelje die met buitenkant van rechts van de rechterschoen van een meter of twaalf naschiet. Maar weer wordt het doel van Piet Veldhuis onder vuur genomen. Dat is toch al de vijfde of de zesde keer in deze wedstrijd. dat tegenover kon Vitesse één kans stellen. Dat was dan ook meteen een hele grote kans in de tegenaanval. Waarbij Pedersen doorkopte en jan Ari van der Heijden vanaf een meter of twaalf kogelde op de vuisten van Jelle ten Rouwelaar. Dat was een beste kans voor Vitesse, maar meteen ook de enige. Nak is veel beter tot nu toe, maar Vitesse krijgt zo langzamerhand weer een beetje grip op het spel en dat doet het dan vooral door het spel te vertragen. Dat ligt dan Nak niet zo erg. Ja, er zal toch een keertje een reeks doorbroken moeten worden. De laatste drie uitwedstrijden van Vitesse werden allemaal gewonnen. De laatste drie thuiswedstrijden voor NAC ook. Dus dat kan niet zo doorgaan voor één van beide teams. We zijn zo'n 22,5 minuut onderweg. We zijn dus exact halverwege de eerste helft. stand is nog altijd 0-0. Het zal dus wel een gelijkspelletje worden, hè? Ja, dat zit er dik in. Trouwens, als je kijkt naar de historie... is ja. het in meer dan 50 van de gevallen ook hier gelijk geëindigd. Dus dat zou niet zo gek zijn. Oké. Okay. Dan gaan verder met buitenlands voetbal. Borussia Dortmund in Duitsland won met 5-1 van Wolfsburg. Verder Bremen, FC Köln, werd 3-2 met drie goals van Pizarro. Nürnberg verloor van Freiburg, 1-2. Hoffenheim speelde gelijk tegen Kaiserslautern, 1-1. Hertha BSC tegen Borussia Gladbach eindigde in 1-2. Er is bijna rust bij Bayern Leverkusen tegen HSV en het is daar 1-0. Aan kop gaat Bayern München, 25 uit 11. Gevolgd door Dortmund en Bremen met, uh, en ook nog Borussia Gladbach met 23 uit 12. En de vijfde plaats is voor Schalke, dat heeft er 21 uit 11. Dan Engeland. Manchester United won net van Sunderland 1-0 later in deze uitzending, tussen half 11 en 11. Uitgebreid aandacht voor de Engelse competitie en voor het uh, uh, 25-jarig jubileum van Ferguson als manager van Manchester. Arsenal tegen West Bromwich Albion eindigde in 3-0 met één goal van, van Persie. Blackburn Rovers verloor van Chelsea 0-1. Liverpool en Swansea City kwamen niet tot scoren 0-0. Aston Villa Norwich City 3-2. Newcastle United Everton 2-1... Met een doelpunt van John Heitinga van Everton, maar wel in zijn eigen goal. Het is bijna rust bij Queen's Park Rangers en Manchester City. En daar is nog niet gescoord. 0-0 dus. City gaat een kop voorlopig. 28 uit 10. Blijft ook een kop. Want United uit Manchester heeft 26 uit 11. Newcastle United 25 uit 11. En Chelsea 22 uit 11. Heaven, Emily Sandé. We gaan naar uh, NAC tegen Vitesse. Filip Koken. Waar Wil U en A nu van de tribunes schalt. Omdat Robert Schilder een seconde of vijf geleden maar net naast scheut. Namens uh, NAC. Waar uh, Piet Veldhuis nog wel vertwijfeld naar de hoek duikt. Maar uh, nooit meer bij die bal had gekund. En gelukkig voor Vitesse gaat ook die bal naast v Veldhuis. Veldhuis uh, vervolgens die er erg lang over doet om de bal weer klaar te leggen voor zijn doeltrap. En ook daar uh, maakt hij hier in Breda geen vrienden mee. Maar dat zal het laatste zijn waarover uh, Veldhuizen zich momenteel zorgen maakt. Goed, uh, Veldhuizen die kiept dus weer in plaats van uh, Eloy Rom. Veldhuizen was vorige week geblesseerd geraakt. Ook al in die voorbereiding in de warming-up aan zijn knie. Hij heeft uh, midweek ja, daar dat doen een ze eigenlijk voorbereiding in had. eigenlijk. Ja, ja, dat is uh, een hele goede vraag. Ik denk dat uh, na afloop John van der Brom uh, daarover ook een beetje onder vuur zal worden genomen. Wat een hele vreemde voor. Voorbereiding hebben zij gehad. Ja, Van der Brom, die hier uh, anderhalf uur voor het begin van de wedstrijd heel tevreden en ontspannen aan de rand van het veld stond. Hij zei dat er niets bijzonders was gebeurd in zijn team, en dat alle spelers fit waren. Ja. Wat er dan ineens is gebeurd. Uh, je kan wel zien dat er iets is gebeurd met de, met de mentale instelling van het team van Vitesse. Want dat speelt hier zonder al te veel vertrouwen. Natuurlijk, het doet wat met een ploeg. Als je topscorer ineens afhaakt. Een kwartier voordat de wedstrijd zal gaan beginnen. Zoals nu met Boni het geval is. En uh, zoals dus ook met Van der Struik is gebeurd. Dat is wel een hele vreemde geschiedenis. Veldhuis is er dus wel weer bij. En ja, Jasula, de rechtsback. Die uh, is dus helemaal niet warm. En hetzelfde kan gezegd worden van Pedersen. Maar goed, Pedersen is wel gewend om uh, heel plotseling te moeten invallen. Dat heeft hij veel vaker gedaan. En die doet het nu en Yasuda die zoekt nu echt nog naar zijn man. Dat is Lurling. En Lurling is hem tot nu toe regelmatig te slim af. Nu hebben we balbezit voor Bayram. De Turkse Nederlander in dienst van Nak. De vleugelaanvaller. Hier waar Jens Jansen langs de zijlijn er probeert vandoor te gaan. Maar die speelt de bal zelf over de lijn. Nak temporiseert een beetje. Het beste is er wel af overigens hoor. Van het aanvallende spel van NAC van de eerste 20 minuten. Maar Vitesse kan er vooralsnog ook heel weinig tegenoverstellen. Zodoende hebben we nu een half uur gespeeld... en is de stand nog altijd 0-0 hier in het Radverlegstadion in Breda. De drie kilometer schaatsen bij het KPN-NK afstanden... werd verrassend gewonnen door het 17-jarige talent Pien Keulstra. Met Maudering, praat met haar. Ja, gefeliciteerd. De sensatie van, uh, van toernooi. Dat vind je toch zelf ook al, denk ik? Ja, nee, dat had ik absoluut niet verwacht. Ik had uh, gehoopt, op, ja, toch een beetje op een PR... maar dat staat op uh, 4-12 van vorig jaar... Maar uh, dit is echt, uh, ja, echt super gaaf. Echt. En dan is altijd de vraag van hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Uh, nou, ik heb een ontzettend uh, goede zomer gedraaid. Echt heel veel leuke dingen gedaan. Triolondetjes gedaan. Maar ook heel specifiek getraind met de hele groep. En uh, ik denk dat dit, uh, dit toch wel de, het resultaat is. Ja. ja, maar ja, tuurlijk. Iedereen heeft goed getraind, en mooi getraind, En best gedaan. Maar als dit er dan uitrolt, is het ja. toch fenomenaal? heel onverwachts, vooral echt heel onverwachts. Ik, uh, ja, ik weet eigenlijk niet, eigenlijk niet, uh, nog steeds. Ik beseffen nog niet helemaal, nee. Dan kom je ook weer niet helemaal uit het niks natuurlijk, want uh, ja, tweede bij het WK junioren, dan kun je wel wat. Ja, dat, uh, maar dat ook, ook dat was weer iets onverwachts en uh, het is natuurlijk wel weer een nieuw seizoen hè? en uh, dan moet je het ook maar wel laten zien. En, uh, tijdens Holland Cup uh, twee weken terug uh, heb ik uh, ook van mijn doen heel goed gereden. En dat was al een mooi begin, maar dat dit er dan uitkomt uh, zo op de eerste belangrijke wedstrijd, dat is uh, heel gaaf. Ja, het mooie is ook nog, van, ik kan het niet helemaal beoordelen... omdat ik niet alle kampioenschappen in deze uh, afgelopen eeuwen <lacht> heb meegemaakt. Maar jij zou best een keer de jongste kampioen ooit kunnen zijn uh, bij zo'n toernooi. Nou, uh, dat zou helemaal mooi zijn. Dat weet ik niet. Ik weet het ook niet. Nee. Je bent 17 en het is oudjaarsdag, hè? Ja, klopt, want ik word mo morgen mo mo 18 jaar. Ja. Dat is mogelijk. En morgen rij je ook nog. Zit hier nog meer in? Want uh, rij je morgen de 1500 of... De vijf ook nog? Ja, nou ja, dus, uh, ik heb me nu geplaatst voor de vijf kilometer. Dus uh, die ga ik uh, sowieso rijden. Ja, daar heb ik heel veel zin in, want dat wordt mijn tweede vijf ooit. En uh, dan ga ik uh, ook weer lekker rondrijden. En, uh, kijk hoe die gaat. Maar ook, ook de vijftienhonderd meter. Dus, uh, zou ja. dat kunnen dat je op die afstand dan ook echt kans maakt? Want ja, als je dit kunt, dan kun je alles, zou ik zeggen. <coughs> dat verwacht ik eigenlijk niet, nee. Maar ik, uh, ik ga gewoon heel erg mijn best doen. Ja, kijk hoe het gaat. En dat hoesten, ik Bedoel, Ik uh, is dat uh, de tol die het even heeft gekost? Ja, ik ben uh, van de week flink verkouden geweest, dus uh, dat is er nog niet helemaal uit. Maar dat maakt verder niet uit voor de, voor de race, dat zie je zo wel weer. Ja. En dan nog één vraag. Uh, je hebt je natuurlijk geplaatst voor de World Cups... maar ze zeggen altijd junioren, daar moet je voorzichtig mee omgaan. Ga jij World Cups rijden? Nou, dat uh, weet ik nog niet. Dat is uh, inderdaad iets wat uh, nog wel overleg moet gaan worden. En wat vind jij zelf? Dat weet ik niet. Natuurlijk, ja, je uh, weet, weet wat je ik vindt. Ik weet het nog niet. Nee, echt nog niet. Nee, ik, uh, ik had hier eigenlijk niet zoveel rekening mee gehouden. Dus uh, helemaal, helemaal niet. Ik heb wel, wel eens van mensen gehoord van, goh, wat doe je als? Maar uh, nog niet zo ver over nagedacht. God, Rusland, hè? Ik bedoel, het is nou Rusland. Ja. Ik zou zeggen van, uh, zo vaak komt uh, men daar niet. <lacht> nee, dat is waar. Maar uh, volgende week staat er uh, voor ons een World Cup in, uh, in New York en in Erfurt gepland. Dus uh, ja, ik weet het nog niet. En dat ga je zeker wel doen. Dat is wel de bedoeling, ja. Hey, hartstikke gefeliciteerd met uh, deze zegen en met je verjaardagmorgen. Hartstikke bedankt. En dat was Pien Keulsta en een bijdrage van Bert Madrink. Het zilver op die drie kilometer was voor Diana Valkenburg... en het brons ging naar Irene Wust. De geluiden die u hoort komen uit het Radverlegstadion in Breda... NAC en Vitesse hebben nog steeds niet gescoord, Filip? Nog steeds niet gescoord, maar Lurling gaat er nu vandoor met de bal. En die uh, heeft nog zo'n 25 meter af te leggen. Tot de goal van Piet Veldhuizen. Hij kan niet tot de schot komen, dus legt hij maar terug naar Luiks. Nu is er de bal bezit voor de rechtervleugelverdediger Jens Jansen. En die wordt uh, de voet dwars gezet door Pedersen de. Mid voor, zoals we vroeger zeiden, de centrale spits van Vitesse. We hebben zojuist een geweldige kans gezien nog van diezelfde Lurling. Die opnieuw uitblinkt. Die sowieso bezig is aan een hele goede serie wedstrijden bij NAC. Hij kwam van de linkerkant. Hij speelt momenteel vanaf de linkerkant. Start overigens vanaf rechts in deze wedstrijd. En kwam naar de rand van het strafsofgebied. Kapte, draaide heel kort en schoot toen met een verraderlijk stuiterbal... In de korte hoek. En uh, die bal was beslist binnen de palen gegaan. Waar het niet dat uh, Veldhuizen een geweldige redding in huis had. Veldhuizen houdt tot nu toe zijn doel schoon. En de uh, Vitesse mag van geluk spreken dat het nog altijd 0 tegen 0 is. Nu balbezit voor die kleine maar snelle Schalk. Die wordt neergelegd door uh, Butner, Maar daar wordt uh, niet voor gevlacht en ook niet voor gevloten. Tot groot ongenoegen van het uh, Breda's publiek. Maar goed, dat is ook niet helemaal objectief. Maar nu gaat uh, Van der Heijden, jan Ari Van der Heijden vandoor met de bal. Maar die komt niet eens tot bij de middenlijn. Dan weer leidt Vitesse. Balverlies. En gaat Gillessen nu weer een volgende aanvalsopzet beginnen voor Nak? Laat het over aan Bayram aan de rechterkant van het veld. Die probeert nu een voorzet te geven, die helemaal niet aankomt. Goed, Nak heeft het meeste balbezit. Dat zet Vitesse regelmatig onder druk. Vitesse levert nu weer heel slordig een bal in. Nu balbezit voor Schalk. Op zo'n 20 meter van de goal van Veldhuizen. Lurling nu aan de linkerkant. Die moet nu tot een voorzet kunnen komen. Maar die voorzet komt niet aan. Appel voor Hens. Terecht genegeerd overigens door de scheidsrechter Fink. Dit was absoluut geen penalty. Als het al Hens was, was het zeker niet opzettelijk. Maar uh, Nak is tot nu toe zeker uh, de betere ploeg na zo'n 35 minuten te spelen. Goed, nog 10 minuten te gaan in deze eerste helft. Tussenstand nog altijd 0-0. Terug naar het schaatsen. Jan Smekens heeft daar met het kleinst mogelijke verschil... de 500 meter gewonnen. Hij hield in het eindklassement... 100 honderdste van een seconde voorsprong over op Michel Mulder. Bert Maalderink met de man die als tweede eindigde. Je zag het meteen, hè? Ja, ik, uh, ik wist dat het twaalfhonderdste was. En uh, ja, elfhonderdste is niet genoeg. Bal je dan, is het? Ja, toch wel. Ik, uh, ik voelde op de kruising dat ik uh, naar hem toe reed. Ik zag hem zelfs een missen maken en uh, ingaan laatste bocht uh, had ik hem vrij snel. Uh, en dan uh, maak ik toch een kleine missetje, een aarzeling in de bocht. Dat was het, hè? Dat was het zeker, ja. En het uh, laatste rechtstuk kon ik er nog iets bij trekken. Maar ja, toen keek ik omhoog en het was het 1100. ste Dat is al uh, een beetje zuur. Want je kwam voor de finish. Handen meteen naar je hoofd. Realiseerde je op dat moment ook meteen waar je het dus anders had moeten doen. Ja, ik wist het, uh, nou eigenlijk voel je dat tijdens je race al. Ik had een hele goede eerste 300 meter. En de uh, laatste binnenbocht is, uh, is vaak nog wel een, uh, een lastig punt voor mij. Ik vorig jaar ook met één keer en missen gemaakt. En ik heb daar heel hard op gewerkt, maar uh, het moet nog wel iets beter dan dit. Maar ja, je bent wel tweede. En uh, dat moet toch voor Michel Mulder fantastisch zijn? Ja, nee, super. Het is voor het eerst dat ik uh, mijn rechtstreeks plaats voor de World Cup ook. En, uh, nou, gisteren was het gewoon echt de perfecte race voor mijn gevoel. En uh, toen wist ik wel van, nou, dit is wel genoeg voor de World Cup. Maar uh, ja, vandaag stond ik op het ijs om kampioen te worden. En uh, ja, Ronald heeft hem twee jaar geleden op 200 ste verloren van Jan. En hij werd het jaar daarna Nederlands kampioen. Dus uh, wie weet. Oh, dus uh, ja, nee. Moet ik je alvast feliciteren? <laughs> nee hoor, want uh, ik krijg het nooit cadeau natuurlijk. Maar uh, nou, ik ben blij dat ik deze... ...deze goede lijn zit en uh, ik hoop dit vast te houden de rest van het seizoen. Ja, want je progressie is enorm, want als je uh, jouw record bekijkt... ...de afgelopen kampioenschappen, dan is de 17e, 17e, 7e gedisqualificeerd ja. en nu tweede. Ja, klopt. Nee, uh, nou, we hebben dit jaar echt een hele mooie ploeg. Jesper die rijdt ontzettend hard en uh, Jesper Hospers. Heijn Otterspeer mist nu net de boot, dat is wel zonde... ...want uh, die was in het voorseizoen toch de snelste van ons allemaal. Maar uh, ja, het, het geeft al aan dat we als groep heel goed bezig zijn. Is er ook iets anders? Uh, jouw broer is naar een andere ploeg gegaan. Uh, kan het ook zo zijn dat je dan uh, <laughs> verlost bent van je broer? Nou, nah, verlost is een groot woord. Het is, uh, ik, ik heb het als een enorme uitdaging gezien, omdat we altijd samen hebben getraind. En uh, nu zat hij daar naar controle, voor hem een hele mooie kans en ook een hele mooie ploeg. Nou, dan hebben wij uh, daar een hele mooie ploeg tegenover kunnen krijgen. En dat, uh, ja, dat is mooi dat het nu lukt. En ook een uh, keer ja, afzonderlijk van Ronald trainen is ook best wel eens een keer leuk. En... Nou ja, dat is niet de reden, maar uh, het uh, pakt nu goed uit. Ja, en nu klop je hem. Want bedoel, iemand kan je in de weg staan. Hè? Ook al uh, is dat uh, niet onaardig bedoeld, maar dat kan wel. Ja, dat klopt. En, uh, maar ik moet zeggen, ik kreeg een enorme boost toen ik zag dat hij uh, een tijdreed die goed genoeg was voor de World Cup. En uh, ik vind het ontzettend gaaf dat we samen die kant op gaan. Daar ben je tweeling voor, hè? Ja, nou ja, we blijven broers en dat zal niet veranderen. Ook niet als hij in een andere ploeg zit. Dat zei Michel Mulder, hij werd dus tweede op de 500 meter. De winst was voor Jan Smekens en het brons ging naar Stefan Groothuis. You ask me Why it is I come to you When someone else is just as good I asked them but they said the same Didn't even ask my name Explain to me What it is you stand to lose Spend a minute in my shoes Don't you feel like you Van met Rebucci. Heeft uh, Vitesse de zaak alweer op de rails? Of uh, krijgen ze nog steeds uh, een sterk nak tegenover zich, Philip? Uh, nee, ze hebben allerminst zaak op de rails. Ja, ze krijgen uh, juist, ik denk, een seconde of tien geleden een kansje via Pedersen. Maar dat komt dan alleen maar omdat de beide centrale verdedigers van Nak, uh, Luiks en Botteguin, elkaar in de weg lopen. Daardoor stuit hij die bal ineens door en komt uh, Pedersen vrij voor uh, Terrouwelaar. En dat doet Pedersen er weer te lang over, waardoor die kans verloren gaat. Nu weer een koppoging. Van Pedersen, maar nu verliest hij weer zoals hij al de hele wedstrijd eh, kopduels verliest. En nu weer eentje van Luiks. Ja, Vitesse weet zich in verdedigend opzicht eigenlijk helemaal geen raad. Met die enorme pressie van de spitsen van de NAC. Ik heb het al eerder gememoreerd. Maar NAC speelt hier echt als een ploeg. En speelt hier als een gedreven ploeg. Een ploeg dat hier wat wil bereiken. Dat voelt dat hier wat te halen valt tegen de huidige nummer 4 in de eredivisie. En die pressie die leidde er toe dat de Kalas, de ene centrale verdediger van, van Vitesse... Een rampzalig beroerde paas afgaf van die andere centrale verdediger, Kasia. Daar kwam Lurling ineens tussen. Toen moest Veldhuis zijn dus goal uitkomen. Die was toen geklopt. Want Lurling legde de bal heel goed terug op zijn ploegenoot, op Goedelje. Die vervolgens vanaf een meter of 18 net buiten een strafschopgebied kon uithalen. Op een werelds lege goal. Maar Goedelje schoot naast. En dat is dan het hele euvel van Nak in deze wedstrijd. Nak is veel beter heeft Vitesse eigenlijk volledig in een wurggreep op één of twee momenten na in die hele eerste helft. Maar dat kan maar niet tot scoren komen en dat zou wel verdiend zijn. Ook nu wordt de bal weer eenvoudig veroverd op het middenveld bij Robert Schilder. Die verovert de bal op Vaginkel. Dat is toch ook geen misselijke speler de laatste weken in het shirt van Vitesse. Maar Schilder is Vaginkel de baas. Nu wordt Schalk de diepste spits ingespeeld op de helft van Vitesse. En gaat Bayram proberen om voorbij zijn man te komen. Hij gaat binnendoor. Bayram komt er langs en schiet vanaf een meter of elf vanuit een moeilijke hoek vanaf de linkerkant. Maar v Veldhuizen weet er andermaal wel raad mee. Veldhuizen staat heel goed te keepen momenteel. En dat is dan ook weer de redding van Vitesse tot nu toe. We hebben nog zo'n anderhalve minuut en ik denk nog een minuutje aan blessuretijd te verspelen in deze eerste helft. En NAC Vitesse nog altijd ongelooflijk maar waar 0-0. En dan gaan we weer terug naar het schaatsen. Stefan Groothuis won daar de titel op de 1000 meter. Hij zet een tijd neer van 1 minuut, 8 seconden en 68 honderdste. Met Maldring praat met hem. Er zijn schaatsers die hebben moeite om het uh, ja, net zo goed te doen als vorig jaar. Jij gaat gewoon door hè? Ja, ik uh, wil graag natuurlijk uh, uh, 1-8 rijden. Uh, die standen hebben we vorig jaar wel uh, een beetje aangemeten... om het bijna elke wedstrijd hier in uh, TIAF te doen. En uh, ja, die wil ik graag doortrekken, ja. Niet alleen het 10-half trouwens. Nee, klopt. Maar goed, uh, ja, ik wil gewoon uh, constant in 1-8 rijden ja, en ook gewoon constant hard rijden. Ja. Kijk je dan meteen naar de tijd? Is de tijd voor jou belangrijk of uh, voel je ook nog wat? Nee, tuurlijk. Uh, op de eerste plaats wou ik natuurlijk gewoon winnen hier. Vorig jaar uh, net verloren en daar uh, wil ik, uh, ik natuurlijk een revanche op nemen. Dus ik wou sowieso winnen. Maar uh, ja, daar hoort natuurlijk ook wel een uh, fatsoenlijke tijd bij met, uh, met deze omstandigheden. En die, die omstandigheden zijn goed, dus dan wil ik ook gewoon in 1-8 rijden. Vorige week reed ik al 1.0904 op de trainingswedstrijd, dus dan, uh, dan wil je op het NK in ieder geval nog een stukje harder rijden. Ja, en om aan te geven hoe goed deze tijd is, uh, het is de tweede tijd van het seizoen, dat weet je hè? Uh, nee, wist ik niet, maar uh, in ieder geval... Uh, ja, want Danny Morrison heeft 100 harder gereden, maar wel in Calgary. Ja, nou dan, uh, dan is dit in principe wel harder, denk ik ja, maar... Uh, ja, dat is nu uh, het voorseizoen, uh, ik reed ook nog 1, 10, 4 keer, dus dat is de aanloop, dat, dat zegt dan niet zoveel. Het enige wat, uh, wat je weet is dat je met 1, 8, 6 op een World Cup uh, al een heel eind uh, de goede kant op zit. Het moet nog harder, maar uh, er zit in ieder geval de goede kant op. En uh, ja, dat, uh, dat is natuurlijk het einddoel, of nou, niet het einddoel, maar een doel om op de World Cups gewoon weer uh, vooraan mee te strijden. En dat zei Stefan Groothuis. We gaan naar uh, Filip Koken. Waar de laatste seconden worden verspeeld van deze eerste helft. En Nak krijgt een penalty. Het is een actie vanaf links van Bayram. Die heeft een voorzet in huis. En dan verdedigt Pedersen mee. En die geeft Lurling in scoringspositie. Hij had de bal voor het inkoppen. Een duw. En Pieter Vink is onverbiddelijk. Geeft een gele kaart aan de meeverdedigende spits. Aan Pedersen. En een penalty aan Nak. En daarvoor gaat staan, Zoals altijd dit seizoen bij Nak. Donny Gorter. Die doet dat meestal zonder al te veel problemen. En ook nu schiet hij hem binnen. Het is 1-0 voor NAC. Dankzij de benutte penalty van Gorter. Veldhuizen gaat wel naar de goede hoek. Maar kan er deze keren net niet bij. De uitblinkende keeper in de eerste helft van Vitesse. Het is een beetje een curieuze manier waarop het doelpunt valt. Want NAC heeft heel veel kansen om zeep geholpen. En uh, ja, uh, Vitesse beklaagt zich ook een beetje bij Vink. Natuurlijk vindt Vitesse het geen penalty. Het was een licht duwtje. Anders had uh, Lulling de bal waarschijnlijk wel ingekopt. En Gorter doet het heel gecontroleerd. En zodoende gaat de rust aan worden, want het is uh, bijna rust. 1-0 voor Nak, dankzij de benutte penalty van Donny Gorter. Quand elle comme petite tromillon pour faire ta crimine Comment tu crois mais moi je peux faire moi tout seul Allons à la paix même pour changer de monde On va t'appeler madame Chinois comme chier de d'eau, mais ça ça me fait du mal Ma ouais ma salle voir Chinois toi mignon T'apprêmes que Vel et que joli j'ai chaletront Allons à la fête Mais pour changer ton nom Rosa Lafayette van uh, Captain Gumbo was dat. Er wordt gehandeld vanavond, net als afgelopen woensdag tegen Finland. Toen wonnen we, 26-23. En als we vanavond weer winnen, dan zetten we een klein stapje naar uh, het uh, WK. het van de Maarde, klopt dat? Ja, een heel klein stapje Ronald hoor. Want uh, er moet dan uh, begin januari nog wel worden afgerekend ook met uh, Estland. We zitten in een pool met Estland, Finland, Nederland. En als Nederland eerst eindigt in die pool, dat moet gebeuren. Dan plaatst Oranje zich voor de play-offs en die worden dan in mei gespeeld. Oh, maar Estland is toch veel kleiner dan wij? Ja, dat is zo. Maar Nederland is maar een klein handballand. Nederland zeker bij de mannen in de schaduw natuurlijk van de vrouwen. Al vele jaren. Ze hopen... Dit keer in deze pool eindelijk eens hoge ogen te gaan gooien. En zich te plaatsen voor een eindtoernooi. Ik roep eigenlijk al jaren dat dat er best in zit met deze lichting. Want de mannenploeg beschikt echt over een aantal uitstekende spelers. Maar het lukt toch steeds niet. Dat heeft er ook mee te maken dat handbal gewoon zeker bij de mannen een echt mondiale sport is. Met heel veel toplanden die meedoen. En daar is Nederland nog altijd niet tegen opgewassen. Wat opvallend is trouwens hier in Geleen. Dat is een beetje nieuws van de afgelopen dagen. Dat Mark... Smets naar voren is geschoven als coach. Vorig jaar was hij nog speler van de A-ploeg... en nu is hij op uitdrukkelijk bezoek van de spelersgroep... toegevoegd aan de technische staf. Harry Weerman is op papier nog steeds de eindverantwoordelijke... maar in de praktijk werd woensdag in de wedstrijd in Finland... al duidelijk dat Smets de coaching doet, dat hij bovenop de ploeg zit... en dat Harry Weerman op dit moment een wat meer begeleidende rol heeft. Laten is dat zo'n euh... democratische sport? Ja, nou ja, laten we maar een beetje noemen de wisseling van de wacht. Het gaat eigenlijk wel vrij hard door achter de schermen. Want de spelersgroep is gewoon een beetje uitgekeken op de bondscoach Harry Weerman. En Mark Smet wordt nu heel nadrukkelijk naar voren geschoven. Hij moet het gaan doen. Je ziet hem nu ook in de eerste minuten van de wedstrijd tegen Finland al heel nadrukkelijk coachen. Weerman zit gewoon op zijn stoel. En Smet dat gaat gewoon de coach worden voor de komende jaren. Hij heeft altijd gezegd als speler wil ik een eindtoernooi een keer halen met de mannenploeg wil ik eens een keer op een EK of WK staan. Dat is nooit gelukt. Ik heb hem net voor de wedstrijd even gesproken. En nu heeft hij als grote doel om dat dan maar te realiseren als, uh, als coach. Beginfase van de wedstrijd. We zijn bijna vijf minuten onderweg. Het is volle bak trouwens hier in Geleen. Prima handbalsfeer. Het staat 1-1. Afgelopen woensdag werd het 23-26 in het voordeel van Nederland. Dat zag er allemaal bij Vlagen heel aardig uit. Zeker in de eerste helft. Terwijl Nederland nu opnieuw scoort. Een doelpunt van Lochtenberg, de hoekspeler. En dat betekent dat Oranje dus na precies nu vijf minuten handbal in Geleen leidt met 2 tegen 1 tegen Finland. De dag van vandaag bij het KPN NK schaatsen afstanden, een hele mond vol gaat de boeken in als de definitieve doorbraak van Thijsje Oenema en Tjalf won ze twee titels op de 500 en op de 1000 meter voor Annette Gerritsen verliep de dag minder positief ze is normaal gesproken een belangrijke waarde op deze afstanden, maar werd nu derde en zesde. Een verslag van Steven Dadeboudt ja. De conclusie na de 500, de tweede 500 en de 1000 meter bij de vrouwen was simpel. Oenema wel. Ja, ongelooflijk. En Gerritsen niet. Als je er net niet helemaal top bent en die andere meiden zijn wel top, dan val je er gewoon buiten. Geen hoofdprijzen voor Gerritsen en op de 1000 meter zelfs geen plaatsing voor de Wereldbeker. Oenema staat dus op de 500 en de 1000 meter boven aan het podium. Verrassend voor Oenema, die zich aansloot bij de op- en op voordeelshop ploeg. Ja, het heeft heel erg meegeholpen, het team loopt heel lekker met Renate en Peter en ja, het is een hele leuke sfeer in de ploeg, ja, het is ook allemaal wel een beetje cliché, want het gaat echt allemaal heel mooi. Ja, ik zit goed in mijn vel en dat, uh, ja, dat neem je allemaal mee. Maar leg, leg, probeer toch eens iets specifieker uit te leggen, of waarom het nu uh, ineens een, een dubbelklapper is en waarom het andere jaren net niet lukte. Nou, ik heb een beetje wel rust gevonden in mijn hoofd ook en uh, ja, dat ik, uh, een beetje geloof, dat had ik altijd wel, maar dat ik nog wel de goede focus nu had. Ja, en ik zit gewoon heel goed in mijn vel. En dat is, uh, ja, de sfeer in de ploeg is fantastisch, dat neem je mee. Is de manier van trainen ook anders? Ja, ik doe veel meer duur. Ik train me met, we hebben natuurlijk vijf rounders in het team. En Natasja is natuurlijk ook duizend, vijfde meter mee rijden. Dus ja, daar trek je wel veel meer aan op. En ik heb veel meer lange, duurtrainingen gedaan. Dus ik sta dan veel uitgeruster. Nou ja, veel makkelijker kan ik nou zo'n seizoen doorkomen. En dan... Uh, ja, ja veel makkelijker ook zo'n duizend meter doorkomen. Vroeger was 500 meter al bijna te lang. Ja, dan uh, was ik nu op een 300 meter. Dus dat, uh, nee, ja, dat, uh, ja, dat merk je wel. Ja, dat is dus echt één op één te vertalen. Uh, uh, meer uh, duur, uh, schaatsers in de ploeg. En dus ook langere afstand mogelijk voor jou. Ja, ja dat uh, klopt. Daarvoor had ik er ook een beetje voor gekozen. En, ja Ik wilde ook wat meer dan een 500 meter. Want dat is altijd leuk, maar je moet toch eens een keer een stapje maken. En uh, ja, dat is niet gebeurd. Noem het maar een stap. Ja, dat is een mega stap. dus uh, nee, dat is uh, hartstikke mooi. Nu ben jij uh, Nederlands hoop voor de rest van het seizoen. Nou ja, het is de uh, eerste wedstrijd. Dus, uh... Je weet hoe het werkt? Ja, klopt. Nee, uh, nou, ik hoop dat ik die hoop een beetje kan, uh, kan vasthouden. Een beetje door kan groeien. Dan, uh, ja, het eerste begin is er, dus dat is mooi. De enke afstanden zijn het debuut voor Groenewold als coach van haar ploeg. Op is op en na afloop van die duizend meter die Oenema dus won, vliegt ze Oenema om de hals. En pak ze meteen de telefoon. Ga jij, uh, vaak, ga jij gewoon lekker vaker weg? 165 Wie was dat? Uh, Giel van Praag, de teammanager. Was hij blij? Ja, ja, die is heel blij. Die zit in Zuid-Afrika en dat stond al een jaar. Dat is voor zijn werk. Maar die baalt als een stekker dat hij er niet bij is. Ja, Dit is, uh, neem ik aan, ook voor jou boven verwachting. Ja, nou, dit, dit is niet normaal. Ik bedoel... Uh, Weet je, die 500 meter, wisten we dat, dat ze dat kon rijden, maar ze heeft nog nooit uh, World Cup's gereden, duizend meter. Ja, eh, we, zeiden, we hadden haar de opdracht gegeven, hard openen in de eerste rondje en dan maar zien wat schipstrand, maar ze blijft goed schaatsen. En, eh. Inderdaad, dat is een beetje de vraag. Wat heb, wat heb je met haar gedaan? Uh, nou, ik denk dat het grote verschil gewoon is, dat, dat Thijsje gewoon uh, het lichaam gewoon helemaal fris aan de zomer begon. Ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden een vijver gehad. Uh, Begin mei waren voor het eerst ook echt de levenwaardes weer helemaal normaal. En we hebben gewoon een fantastische zomer kunnen draaien. Uh, veel omvang kunnen doen, dus de basis is goed. En, uh, ja, daarnaast uh, een paar kilo'tjes kwijt, is explosiever geworden. Ja, en dat resulteert hier nu in, uh, in, in een paar fantastische tijden. En twee titels. Het volkslied klinkt dus voor Oenema. Conclusie, lachende gezichten bij Oenema zelf natuurlijk en haar coach Renate Groenewold. En minder tevreden gezichten bij Annette Gerritsen en haar coach Marjama Timmer die dit weekend debuteert in TIAF. Gerritsen gaat naar huis met één ticket voor de wereldbekerwedstrijden op de 500 meter. En zonder prijzen. Ja, het is gewoon heel erg jammer. en Ik moet nu gewoon even rustig gaan kijken hoe het nu de, de komende weken gaan, uh, gaan lopen. Maar is dat iets wat je nu, dit weekend, ontdekt? Van, uh, het loopt net met mij niet helemaal lekker, of is het wat jij voelde aankomen? Nou, kijk, de hele week uh, ben je, sta je natuurlijk elke dag op het ijs. Dus je bent elke dag wel een beetje op zoek naar het, naar het gevoel wat je wil hebben. Zodat je, dat je, dus je het goed timed. Dat je merkt dat je je bochten goed uit kan versnellen. Dat je goed en uh, makkelijk snelheid komt. En dat je dan dus ook goed kan blijven zitten in het laatste rondje. En dat zijn gewoon dingetjes die ik net een beetje mis. Dat ik makkelijk op snelheid kom en dat ik goed kan blijven zitten. En dan, ja, er is gewoon zoveel concurrentie bij de dames. dat je, ja, dat je moet gewoon top zijn om hier mee te kunnen doen. En dan was het de afgelopen jaren altijd Gerrits en Boer op deze afstanden. Uh, die zijn nu allebei niet. Is daar een parallel in te vinden? Um, nee, nee, ik denk het niet. Als je kijkt... Uh, die rijdt 1,16-5. Dus uh, ja, het is gewoon een super harde tijd. En op zich, Marit en uh, iedereen die rijden gewoon eigenlijk als van oud. Ook 1,16. Ja, precies. En of als ze vaker doen. Alleen, uh, ja, ik heb wel eens vaker 1,17-3 op het enkele afstand gereden en dan zat ik er gewoon makkelijk bij, weet je wel. Maar je merkt gewoon dat het niveau uh, ja, toch omhoog gaat. En de laatste was Renate Groenwald in deze reportage van Steven Dadeboudt van de KPN NK Schaatsen. We gaan uit voetbal. RKC tegen Groningen. RKC ja, begon goed, maar verloor de laatste vier en speelt uh, tegen Groningen. Dat nog in de wolken leeft, denk ik, uh, Bas nou, Die 6-0 tegen Feyenoord afgelopen week, ja, dat denk ik ook. Huisdraai heeft de elf van Feyenoord ook maar laten staan. Bij RKC wel wat wijzigingen. Het is trouwens al begonnen, anderhalf minuut geleden 0-0 stand. Ze zullen gedacht hebben bij Groningen, laten we hem vast aftrappen. Want we moeten nog een behoorlijkheid met de bus terug straks. Dat is natuurlijk iets waar Groningen vaker mee kampt. En meteen wordt de aanval ook gezocht door Groningen. Met een combinatie tadic Burnett aan de linkerkant van het veld. Bal wordt onderschept door RKC en weggetrapt. Bij RKC natuurlijk de twee centrale verdedigers geschorst naar een rode kaart van afgelopen week tegen Excelsior waar tot overmaat van ram door een eigen goldnotenbende ook nog werd verloren. Geen Ramos, geen Drost, en wel van Mosselveld, En wel Martina. terwijl het eerste schot komt van Van Dijk van FC Groningen. Hij kegelde er van 25 meter eentje in. In de wedstrijd tegen Feyenoord nu ligt Zoet op de juiste plek Van Dijk, terwijl Corpot op de tribune zit... de trainer van uh, Jong Oranje, de bondscoach van Jong Oranje. Van Dijk één van de vier Groningers die voor Jong Oranje is geselecteerd. En de vijfde, Kappelhof, staat ook nog op de stand lijst Echt hofleverancier geworden dus. Hier aan de bal. Groningen wil, Groningen gaat... en uh, probeert nu via Bakuna, ook al zo'n Jong Oranje-klant... de boel bij RKC vast te zetten. Via Sparv nu, de Fin die te lang wacht eigenlijk met het geven van de paas... dan de bal verspeelt... Uiteindelijk ziet dat hij kan herstellen omdat de overname van RKC via ten voorde kort is. RKC heeft zich aangepast aan de tegenstander trouwens, speelt normaal eigenlijk altijd met twee spitsen. Doet dat vandaag met drie. En dat heeft, hebben we ons laten uitleggen vooral te maken met de angst die men heeft voor Burnett. Het kan snel gaan. De linksback voor Groningen die vaak komt, die een goede voorzet heeft bovendien. En als je er met twee spitsen tegenover staat, dan heeft hij meer ruimte dan wanneer je er een mannetje tegen zet. Dat is Van Hout geworden, die dus wat vaker dan hem normaal gesproken lief is mee terug zal moeten. Drie minuten gespeeld, RKC en Groningen. Eén goed schot gezien van Van Dijk, maar een redding van zoet en dus nog geen goals. Groningen heeft een lange busreis, maar ik ken een club die nog langer moet rijden vanavond. Dat is Veen. want dat speelt in Kerkrade tegen Roda en dat is toch een stukje verder weg. Veen, acht maal ongeslagen, dus leven die ook nog in de wolken, Rachner? Uh, dat denk ik wel. Ik is overigens ook een verslaggever die voor de derde keer in tien dagen in Kerkrade is. Dus uh, Had je, ook je een had je maar een echte opleiding moeten volgen. 0-0 is de stand in Kerkrade na bijna twee minuten spelen. Tussen deze ploegen de nummer 14. Rode JC tegen de nummer 7 van de eredivisie. Verschil in punten is uh, nog wel te overzien. Dus wat dat betreft valt er veel te halen voor Rode JC. De ploeg mag ingooien aan de overkant van het veld. Flederis is terug. Speelt op een bijzondere positie als linker verdediger, als linksback. Terwijl we hem toch allemaal kennen als een middenvelder. Maar Vukovic is in het centrum neergezet. En de man die daar dan weer vaak staat, Robbie Wielaert als verdedigende middenvelder. Omdat er toch wel erg veel doelpunten worden geïncasseerd zo de afgelopen weken. 31 stuks in totaal in 11 wedstrijden, eredivisie dit seizoen. Dus dat is uh, niet best. Een uh, meevaller voor Herenveen Terwijl we wachten op een vrije trap van Roda op een meter of 25 van de goal. Wat op de punt van strafschopgebied, wat verder weg. Assaidi is daar weer, weer fit. Daar is de bal die getrapt wordt vanaf die rechterkant. Maar gepakt door Van de bussen zonder enig probleem. Kan hem geven aan een van zijn verdedigers. Gooit die bal naar de zijkant. naar nou Assaidi die geen last meer heeft van de liesblessure waar hij last van had. En hij stijgt eigenlijk voor het eerst in balbezit de middellijn over. Nog geen kansen gezien van importantie. Gouwe Leeuw. Ter hoogte van de middellijn het balverlies van Djuricic En daar zit Donald tussen voor de thuisploeg. Dan Adil Ramsey draait om de eigen has. Doet dat in de middencirkel. En kijkt dan eens waar het naartoe kan. Nou, achteruit bijvoorbeeld richting Montaigne, Crosspaas richting Mats Jonker. Komt links op de punt van het Heerenveen strafschopgebied uit. En uh, verliest eigenlijk het uh, kopduel van Gouwe Leeuw. En dan uh, mag er uh, gegooid worden zometeen door Adil Ramsey Een paar meter bij uh, de vlag vandaan. Je zou dus kunnen zeggen dat Rode JC een nieuwe manier heeft bedacht om tegengoals vandaag tegen te houden en dat Herenveen toch in een goede serie zit acht wedstrijden op rij ongeslagen. Die ploeg kijkt vooral omhoog. 0-0 is het in Kerkraden na bijna vier minuten. De laatste stand die we bij de handballers tegen Finland hoorden was 2-1, risico van nada. Kwartier zijn we onderweg en Nederland staat achter in Geleen 5 tegen 7 een matig optreden van Oranje tot nu toe in deze tweede WK kwalificatiewedstrijd. Achterin in de dekking laat Nederland veel gaatjes vallen en ook aanvallend is het bij tijd en weilen erg slordig. Ook veel technische fouten heb ik al gezien aan de kant van Nederland dat nu het balbezit heeft in de aanval. Dus met Snijders gooit de bal naar Remer. Normaal gesproken een hoekspeler, maar vandaag speelt hij op middenopbouw. Dan gaat de bal naar Bobby Schagen. Maar weer een aanval die tot weinig leidt bij Nederland. Bal nu over de zijlijn. Nederland houdt wel het balbezit. Nu met Remer naar Mark Bult. Veel spelers in de Oranje ploeg die spelen in de Duitse Bundesliga. Dit ziet er aardig uit met een positiewisseling in de tweede lijn. Bal komt dan op de lat. Kans in de breakout voor Finland. Dat dus voorstaat met 5 tegen 7. En nu zelfs 5 tegen 8. Een kwartier nog te spelen in de eerste helft. En Nederland doet het tot nu toe onder leiding dus van Mark Smets, de nieuwe coach. Niet al te best. 5 tegen 8 in het voordeel van Finland. Vlak voor rust kwam Nack op 1-0 voorsprong door een strafschop tegen Vitesse. Filip Koken. Ja, dat is zo. En uh, vlak voor de wedstrijd haakte ineens Wilfried Boni af. Dat is uh, de topschutter van... Uh, van Vitesse, die heeft er 18 in liggen tot nu toe in de Eredivisie. Die zou natuurlijk gewoon gaan spelen in deze wedstrijd. Maar ineens bleek hij een kwartier voor aanvang van de wedstrijd last te hebben van zijn enkel. Hij kon niet starten, daardoor kwam Pedersen in de ploeg. En Pedersen veroorzaakte overigens die penalty. Maar nu ineens, nu de tweede helft nog moet gaan beginnen... zien we Boni aan de staan van diezelfde tweede helft. Maar die kon toch niet spelen. Nou, hij is wonderbaarlijk hersteld. Hij is in de eerste 20, 25 minuten van de wedstrijd intensief behandeld. Zo horen we door fysiotherapeuten... En zo na 25 minuten stiefelde hij ineens naar de dugout. En uh, gaf hij een knikje naar zijn trainer, naar Joen van der Brom. En met, die, uh, met die verstanden van, nou je kunt me gaan inzetten. Ik kan eventueel wel invallen. En uh, van der Brom heeft er even mee gewacht. En nu, na rust, speelt hij toch. En wie is eruit? Wel Chanturia en niet Pedersen. Uh, Vitesse is met een tweespitsen systeem met Hofs daarachter gaan spelen. Zo uh, lijkt het bij aanvang van de tweede helft omdat Vitesse toch wat anders moet gaan proberen. Want gaat ze zo verder zoals in de eerste helft. Dan uh, krijgen ze geen kans meer tegen een goed en agressief spelend NAC. We zijn nu een minuutje onderweg. Boni probeert voor eerst een balletje te veroveren op de centrale verdediger Botteguin van NAC. Dat lukt niet. Die bal wordt uh, weggerost door Jelle en Rouwelaar. 1 minuutje gespeeld. 0-0. Nog altijd de stand uh, tussen NAC en Vitesse. 1-0 is het. Ja. RKC Groningen. Bas de. Bij het van Tadic gaat maar net naast. Dat is een uh, aardige mogelijkheid voor Groningen bij 0-0 stad na 8 minuten. Groningen is wat dreigender geweest. Heeft, maar daar was u eigenlijk live bij via Van Dijk op doel geschoten. Al in het begin van de wedstrijd tussendoor ook nog een aardige kans kreeg via Andersson. Die uit een hele moeilijke hoek schoot nadat hij zichzelf knap had vrijgedraaid. RKC heeft daar nog niet zoveel tegenover kunnen zetten. Was nog even bang ook dat het al vroeger de wedstrijd van Hout zou kwijtraken. Die een botsing kwam met Evans. Maar na een korte behandeling is van Hout weer teruggekomen binnen de lijnen. Dat zou wat zijn dat je die nou juist in het elftal brengt. Omdat je dan met drie spitsen kan gaan spelen. En dat je die na drie minuten kwijt bent. Maar het lijkt mee te vallen. Balbezit even voor RKC. Dat hebben we de wedstrijd nog niet veel gezien. Via Van Peppen. Links achterin draait weg van een tegenstander. Andersson zit hem op de huid. Moet hem vervolgens nog een keer wegdraaien. Dat lukt. Maar geeft dan een hele slechte paas. Samen opgepikt Van Dijk. En dan kan Groningen meteen omschakelen. En kijken of er voorin wat te halen is. De bal gaat naar Tadic. Die draait heel makkelijk weg van de tegenstander. Geeft de bal weer naar Texera. Buiten spel. Texera staat wel vrij voor zoet. Maar hij staat buiten spel. Dus gaat Feestje voor Groningen niet door. Na 9 minuten blijft het 0-0 in Waalwijk. Voor wie zijn de kansen tot nu toe in achter? Nog geen kans gezien bij Roda Heerenveen. 0-0 zodoende de stand. Mooie opening van zomer. Richting de rechterkant opgevangen door Narsing. En die komt uit bij de achterlijn. De eerste keer dat er een voorzet komt bij. Heerenveen gaat over alles en iedereen heen. Wordt opgepakt door Montijnen. De rechtsback van de thuisploeg verlengt die bal door De Beulen. Want ook hij staat erin. Heeft te maken met een blessure bij De Lorge. Dan maar schieten met Azaidi van afstand. En die bal gaat 2-3 meter naast. Het wordt nog getoucheerd, wordt gezegd door de scheidsrechter. Ik moet eerlijk zeggen dat mij dat was ontgaan. Christo Direct, een Belgische Leidsman, als ik goed geïnformeerd ben voor het eerst... dat hij in de Nederlandse Eredivisie een wedstrijd voor zijn rekening neemt. En Narsing mag een corner gaan trappen voor Herenveen. Dat in een lekkere serie zit, dat vorige week won van Adel Den Haag met 4-0. Dat in de Beker met 6-1 won van Harkemaanse Boys. Dat met 4-1 won bij Utrecht, kortom. Het gaat crescendo met de ploeg van trainer Ron Jans. Narsing achter de bal. Bij de eerste paal wordt gekopt door Michel Breuijer. En die probeert achterin tos te bereiken. Dat lukt niet. En zo blijft het nog altijd 0-0. Hoe loopt Boni, Filip? Ja, die loopt er hartstikke fit bij. Alsof er nooit iets met hem is gebeurd. Hij is toevallig nu in balbezit, Boni. En hij zet Van Ginkel aan het werk. Van Ginkel loopt naar de zijlijn toe om van daaruit een voorzet te gaan geven. Maar als... Ter Rauwala zich strekt dan kan hij bij de bal. Waar het niet dat hij in de lucht geklopt wordt door Pedersen. Dat sowieso een goede kopper is. Maar Pedersen kan niets anders doen dan die bal hoog overkoppen. Die was sowieso de balans een beetje kwijt. Maar ja, Nak is er toch een beetje aan het instellen in deze tweede helft. Op dit nieuwe Vitesse waarbij Boni dus is toegevoegd. Ja, dat gaat nu toch een beetje anders spelen. En uh, vooral Botteguin en Luijks zullen nu allebei in de monddekking moeten spelen. De beide centrale verdedigers van NAC. Dat zal dus een wat ander spelbeeld geven. Goed, bijna vijf minuten gespeeld in de tweede helft. tussenstand nog altijd 1-0, wel degelijk voor NAC. RKC begon goed en de competitie daarna veel minder. Wat doet dat met het publiek, Bas? Nee, die zitten er wel. Daar hoef je geen zorgen over te maken. Dat zijn vermoedelijk toch vooral seizoenkaarthouders. Er zitten wel wat lege plekken, maar het is toch overwegend uh, redelijk volgestroomd. 0-0, RKC Groningen, 11 minuten ruim gespeeld. RKC heeft het wat moeilijk in het begin van de wedstrijd. Staat nu na een vrij schotrook van de middenlijn wel met veel veldspelers op de helft van Groningen. En eigenlijk voor het eerst zeg maar, de harde kern daarachter dat doel... dat verdedigd wordt door Brian van Loo... kan nu wat lawaai maken, omdat ze eindelijk eens wat in de buurt zien. Dat is dus nog niet gelukt. Er moet de bal door Castellon worden doorgekopt Dat hij vrij schopt, Dat lukt eigenlijk maar half. Van Hout wil naar de bal toe, dat lukt helemaal niet. En dan kan Burnett hem een schop geven. En dan maar hopen op die snelle mensen voorin... van wie Bakuna er één is, maar die komt niet bij de bal... Het uitverdedigen van RKC ten koste van een ingooi. Hoewel Snow probeert om de bal nog binnen te houden, mag Tadic gewoon gaan gooien. Dat gebeurt na 12 minuten. Nog geen goals bij RKC Groningen. En nog even Roda Herenveen. Rafme. Zit dit heel veel tempo nog in deze wedstrijd? 0-0 is het in de beginfase, 11e minuut op de klok. Een ingooi voor Herenveen, een meter of 20 over de middenlijnactie, was van Asaidi. En Michel Breuer gaat voor de Friese zometeen de bal gooien. Hij heeft ook al niet echt haast op zijn dode akkertje. Loopt hij naar de bal toe. Levert hem dan in op het middenveld. En zo kan het vooruit bij de Vriezen met Kums. Vukovic haalt de voorzet weg op de rand van het strafsomgebied. Dan Jan Maat en die tikt zijn tegenstander Flederens neer totdat ergens een paar meter buiten het strafschopgebied van Rode JC. wedstrijd ligt even stil voor een blessurebehandeling. 0-0 bij Roda Heerenveen, 11 minuten. En na een minuut of acht in de tweede helft bij NAC Vitesse. 1-0 bij de wedstrijden die om kwart voor acht zijn begonnen. Roda Heerenveen en RKC Groningen is nog niet gescoord. En de late wedstrijd straks is Feyenoord tegen NEC. Om kwart voor negen vanuit de Kuip. We gaan naar het NOS Journaal met Mariel Hagman. Tot zo. NOS langs de lucht. 1. Sport op Radio 1. De heredivisie. Morgen om 2 uur. Utrecht Ajax. Een half omhoud. Oh, prachtige omhoud. Twente, de Graafschap. En het doelpunt is daar van de Graafschap. AZ Ado. Voor de drin schiet. Oh, dit is heel mooi. Prachtig het doelpunt. En om half 5 PSV Heracles. Er is 2 maak vijf, 3 maak vijf op het Het gaat net na. En het NK schat. Zo de binnenbaarheid proberen het verschil goed te maken. NOS langs de lijn. Morgen van 2 tot 6.